altijd zo vrolijk van. hè. Dat was uh, Last Ketchup met de Ketchup Song. Nog eventjes voor vijven. Want we zijn uh, aan het einde gekomen van het derde en laatste uur van Zondag in Kinnemeland. Van Zondag 12 juli. Uh, nou, geniet uh, toch nog van het weekend. Geniet van het weer. Geniet van jezelf. Dit was Zondag in Kinnemeland. En uh, zometeen het NOS nieuws. Maar nu eerst Santana met Maria Maria. Ladies and Turned up. ,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal.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 De negende toer etappe is gewonnen door de Fransman Federico. De Italiaan Pellizotti, werd tweede. De twee reden al kort na de start in een kopgroep. De rit door de Pyreneeën voerde over onder meer de Tour Malet. Op de top van de Tour Malet hadden de twee een voorsprong van vijf minuten op het peloton. Daar was aan de eindstreep in Tarbe nog een halve minuut van over. Laurens Stendam kwam in de afdaling van de Tour Malet ten val... maar kon de etappe uitrijden. In de top van het algemeen klassement verandert niets. De Italiaan Nocentini behoudt het geheel... De Spanjaard Contador boogt op 6 seconden, Lens Armstrong op 8. Morgen is het een rustdag in de tour. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het droog en schijnt de zon af en toe. Het is een graad of 20. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 in Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Nu in Zandvoortse zaken.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 with yes and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 Naar wat moet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 You are my lover. the night closes in. the night closes.